Vijf uur, aan Thijssen met het NOS-journaal. In Bulgarije blokkeren demonstranten het parlement in de hoofdstad Sofia. Meer dan honderd politici, journalisten en medewerkers kunnen volgens Bulgaarse media het gebouw niet meer uit. Bij een vergeefse poging de politici te bevrijden, raakte de oproerpolitie slaags met demonstranten. Zeker vier mensen raakten gewond, onder wie één agent. Bij Java is een boot met asielzoekers gezonken die op weg was naar Australië. Daarbij zijn zeker drie doden gevallen, meldden de Indonesische autoriteiten. Meer dan 150 mensen zouden zijn gered. Een nog onbekend aantal vluchtelingen wordt vermist. De asielzoekers kwamen onder meer uit Iran en Irak. Vorige week kondigde de Australische premier Rudd aan... dat bootvluchtelingen voortaan meteen worden doorgestuurd naar Papua-Nieuw-Guinea. In Brazilië zijn de Dagen begonnen met een mis op het strand van Copacabana bij Rio de Janeiro. De Braziliaanse aartsbisschop Tempesta sprak honderdduizenden jongeren toe. Tijdens dit vijfdaagse katholieke evenement komen ongeveer anderhalf miljoen bezoekers uit de hele wereld bij elkaar om te bidden en te praten over het geloof. Morgen brengt Paus Franciscus een bezoek aan de Dagen in Rio.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 Het weer, het is nu nog droog en 18 tot 20 graden. Maar er komen regen- en onweersbuien aan. Die trekken over het land en daarna klaart het weer op. Het wordt dan 23 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNL. Paul Stoel. Hey, nacht. Diederik van Zessen. Een hele goede morgen. Tot zes uur. Oh ja, sorry. Daar gaan we nog veel van horen. Welkom terug, we blijven voor u wakker. Ook als u net wakker bent. Ja, we zijn al sinds twee uur bezig met onze uitzending. Daar gaan we nog veel van horen. En in onze uitzending hebben we mensen waarvan wij denken nog veel te gaan horen. Zo hebben we al te gast gehad de nieuwe Kim Holland... Ja, onder andere. We hebben nu Piet Paulusma. Die zit hier nu in de studio. Maar we hebben toekomstvoorspellingen, kortom, van hoog niveau. We denken namelijk dat niemand minder dan Peter Jan Rens bezig is met een comeback. Hij komt zo meteen bij ons langs en heeft u een vraag aan meneer Kaktus. Dan kunt u nu al bellen. 0800-1121. En hier uh, zit Stijn dus. Stijn is uh, volgens ons... U hoorde hem in het vorige uur ook al, als u toen al zat te luisteren. Uh, de nieuwe Piet Paulusma. Je stond toen buiten, uh, buiten ja. Toen heb je even buiten rondgekeken. zei je dat het licht werd. En uh, nou, verder dat het eigenlijk wel, wel nog steeds heel warm was. Betekent dat dat het nou om vijf uur uh, alweer warmer aan het worden is? Of koelt het, het nog, nog steeds wel af? Nee, het, is echt het koudste punt is nu wel geweest. Hè. Nu vooral ook de zon weer opkomt, wordt het gewoon wel weer warmer. Dat is gewoon één ding wat logisch is. Hè. De zon die is nu ook op zijn maximum. En dat betekent gewoon dat als, het, als de zon even schijnt... dat het dan ook gewoon gelijk warm gaat worden... Nou, dat gaan we vandaag ook zeker weer merken. Het is wel onstabiel. En wat we vandaag ook vooral zien... nu eigenlijk al buien vanuit het zuiden... Um... Mm -hmm. Ja, dat waren restanten van onweersbuien. Dat uh, boven het noorden van Frankrijk uh, toch wel ja, enige tijd voor overlast heeft uh, veroorzaakt. Maar um, ja wij, wij moeten het toch wel hebben van, van nieuwe buien die met name in het oosten van het land gaan ontstaan. Um, ja, dus nu natuurlijk wel even afwachten wat de temperatuur dan gaat doen. Maar in ieder geval wordt het vandaag gewoon weer warmer. De graad of 28. Ja, en als de zon even doorbreekt, dan uh, uiteraard nog wat warmer. Maar niet zo warm als dat we dus uh, ja, gisteren hebben gehad, want dat was echt. Uh, Absoluut. Nou, de echte Piet Poudersma, de, de Piet Poudersma die wij kennen... die is ja. natuurlijk goed in het voorspellen, maar ook vooral in het uh, lekkere interactie hè, met mensen, <laughs> lekker ergens staan. Kortom, we gaan jou naar buiten sturen... en we willen zo meteen wel dat je even iemand spreekt. We gaan jou weer uh, met de zender naar buiten sturen. We willen even gewoon even met iemand uh, gezellig eventjes hey. over het weer praten. En zoals Piet Poudersma betaamt... is het dan uh, ook niet leuk om, net als Piet Poudersma... Een, uh, een leuke catchphrase te hebben, zoals... Uh, Oortman. Nou, als jij die verzint... Maar kom, je, dan, kom, je, je komt uit Assen, hè? Wat ik kom uit Assen. Ja, dat is meer drentse. Ja, nou wat zeggen ze in Dent? Heb je daar ze niet een leuke. Mooi mooi. Mooi. Nou, ga jij naar nou buiten straks even zoeken, <laughs> na je weerbericht zo meteen. Nog een kort weerberichtje doen en doen we daarna even. En wat vinden we het. Mooi. Goed zo. Nou, Stijn, okay. nou, doen tot we dat tot zo, meteen. zo meteen. Heel erg goed. Prima, doen we. Dan gaan we het nu eindelijk hebben over uh, voetbal. Want je zou al haast zeggen: uh, waar blijven die jongens? Uh, ze, hebben al, ze hebben al drie drie uitzendingen gehad en ze hebben het nog niet over voetbal gehad. Um, ja, we blikken de hele nacht vooruit op de dingen wat er de komende jaren gaat gebeuren en waar we veel van gaan horen in Nederland. De nieuwe Peter de Vries hadden we aan de telefoon. Kim Holland, zoals ik net al zei. Uh, Mr. Props, onze nieuwe Nederlandse trots op muziekgebied was er. Um, maar ja, ja, zullen we dan... zometeen trouwens nog even... Zodat, hij speelde hier live, we hebben het opgenomen. Zullen we zometeen nog één nummertje daarvan doen, van Mr. Props? Om nog even te bewijzen dat dit echt was. Ja, dat lijkt me een goed idee. Ja, maar laten we het eerst even over voetbal hebben, want volgens mij word je daar naartoe aan het werk. Ja, zeker. Uh, want, um, ja, vijf jaar. Wat, uh, wat staat ons over vijf jaar te wachten? Uh, wie staat er in het Nederlands elftal op het WK in Rusland in 2018? Uh, we vragen het aan Pieter Zwart. Hij is van de leuke voetbalsite katanacho.nl. Goedemorgen, Pieter. Goedemorgen. Um, heb jij daar al ideeën over? Wie staat er over vijf jaar in uh, het Nederlands elftal? Doelman. Nou ja, die vraag kwam. Dus we ben eerst maar eens gaan kijken van, ja, want vijf jaar. Je hebt eigenlijk geen idee van, wat, wat gebeurt er over vijf jaar? Je begint eerst, begin je eigenlijk al bij jezelf te denken van, oh, dat is een heel nieuw elftal allemaal jeugdspelers of zo spelen die nu nog niet international zijn. Mm -hmm. Je gaat kijken bij het laatste grote eindtoernooien, en je gaat kijken naar dat elftal, en waar het dan vijf jaar geleden was. Maar. Ja. Want het overgrote deel was vijf jaar daarvoor al international. En die andere paar spelers, vaak, uh, ja, bijvoorbeeld in 2008 speelde Orlando Engelaar... die speelde in de basis van Nederland zelfs in de eerste wedstrijd. Mm -hmm. Alleen vijf jaar ervoor speelde hij bij Nacperida... ergens op het middenveld, onbeduidend. En in dezelfde wedstrijd deed Matthijs mee... die vijf jaar ervoor bij Willem II ergens speelde. Mm -hmm. En uh, Galli, Roes die vijf jaar ervoor nog ergens bij RKC speelde. Dus ja, dat, dat is bijna niet te nou, maar Kijken we dan nu naar de, naar de 2010... Uh, even naar het laatste WK waar dat wij op speelden. Uh, ja. En dan gaan we even gewoon luisteren naar een fragment om weer even te denken... Oké, okay, wie speelde er toen ook alweer in dat team? Matthijs. De Jong. Snijder. Ja, goede bal, goede bal! Robben, op weg naar, op weg naar, Arjen Robben! Oh. Ja. Het doet nog altijd pijn om dit te horen natuurlijk. Maar... Vertel, ja. vertel ons nou eens, uh, Pieter. Uh, jullie zijn van de statistiek en dat soort dingen. Dit was 2010, dat is dan acht jaar geleden. Is het statistisch mogelijk dat uh, een Arjen Robben dan, dan eigenlijk überhaupt nog, nog speelt? Uh, wat denk jij? Nou ja, dan is hij 34. En als je gaat kijken naar gewoon uh, gemiddelde leeftijden van spelers, zeg maar, in de Europese top. Dan, nou, het gebeurt niet vaak dat een aanvaller, zeker niet de aanvaller zoals Arjen Robben, die het eigenlijk moet hebben voor zijn... Uh, explosiviteit, dat die dan nog op zijn 34e echt aan de wereld opstaat. Nou, nee, zeg maar. nee. En Matthijs hoorden we ook nog voorbij komen. Nou, ja, dat, dat zou dan toch in de technische staf moeten zijn, lijkt me. Ja, dat gaat dat ook niet meer gebeuren dat die <lacht> er over vijf jaar nog steeds bij is. Maar wie wel? Want eh, wat ik al zei, er zijn veel voetbalkenners... maar wat cantonaccio.nl altijd bijzonder maakt... is dat jullie het meestal vanuit de wetenschap, de statistiek bekijken. Eh, vanuit die redenatie, waar kom jij op uit? Heb je misschien al elf namen? Nou, in het doel uh, Tim Krul. Waarom? Uh, ja, Tim Krul, ja, ik vind hem van de Nederlandse doelmannen. Uh, ja, hij, is, hij is de jongste van de mensen die nu, nu bij de selectie zitten. En uh, ja, het is eigenlijk al ja, sinds sind, uh, het WK 17, waar hij gescouterd door Newcastle United, is het zeg maar het grootste uh, ja, Nederlandse keeper En Duidelijk. dan moet we eigenlijk wel een keer uit gaan komen. Uh, Rechtsback. Uh, Ricardo van Rijn. Ja, dat is een no-brainer. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja. Of, of, ja, Van de Wiel is ook nog jong dan toch? Ja, Van de Wiel is toch 30. Alleen, uh, ja, Van de Wiel zit nu bij Paris Saint-Germain, waar hij op de bank zit. En het is bij hem wel, denk ik, afhankelijk van nou, ja, wat daar gaat gebeuren. Mm -hmm. Of hij daar gaat spelen en wat voor trends die hij daarna willen gaan maken. Of hij er over vijf jaar er nog bij is, zeg maar. Uh, en centraal in de verdediging? Uh, nou ja, dat zijn gewoon uh, de vrije markt Indie. Dat, zijn, uh, dat is heel wat dat je dat zomaar zegt. Maar... Is er, zit de toekomst van Nederland in Rotterdam? Waarom? Nou ja, die, die zijn nu eigenlijk bijna ook al het centrale duo van Nederland zelf. We hebben ze samen gezien ook uh, op het uh, En En uh, nou, het is een duo denk ik wel. Dat, dat, ze, ze hebben alle facetten die een moderne centrale afdeling moet hebben, zeg maar. Spelen ze dan ze nog bij Feyenoord allebei? Markt... Maar... Ja, ze zitten inderdaad allebei bij Feyenoord. Maar spelen ze dan ah. nog bij Feyenoord? Dan? Nee, dat lijken we niet. Zit ze dan al bij Feyenoord. spelen, Dan uh, hebben ze wel een van gemaakt aan... Uh, ja, een grotere club ergens in uw gedaan. En Eh Ja, Jetro Willems. Nee, nee. Dat kan toch helemaal niet? Die heeft iedereen toch alweer afgeschreven? Ja, iedereen heeft het nu weer afgeschreven. Ja, maar Jetro Willems die stond uh, op z'n 18-0 in de basis uh, op een EK... Mm -hmm. En uh, nou, tegen die tijd is hij ongeveer 324. Dus dan komt hij ongeveer op een leeftijd ja, waar je als linksback toch uh, ja, weer meer een gebruikelijke leeftijd voor een linksback, omdat 18 nog echt jongens. is. En uh, weet je, in vijf jaar tijd heeft hij eigen genoeg uh, ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Ik ga mijn shirtje vast laten drukken. Oké, okay, het middenveld. Ja, um, nou ja, eerste naam is denk ik de grootste verrassing dat was uh, Bassoer. Ja, nou van ja. Ajax. Van Ajax. Dat is een spits ook. Nee, dat is geen spits. Uh, toen dat was, Bij PSV was dat een uh, centrale verdediging. En toen is hij overgestapt naar Ajax, omdat hij daar meer kansen uh, zag op een doorbraak. En bij Ajax is hij uh, op het middenveld gezet. In eerste instantie leek het om zijn handelingsnelheid te volgen, maar nu laat ze hem gewoon daar staan. En het is ja, het is ja werkelijk een revelatie... Uh, ja, het, het leuke is nu eigenlijk, nu we dit gesprek zo voeren... is er natuurlijk ook heel veel mensen te luisteren die misschien niet van voetbal houden. En dat is misschien wat technisch. Maar aan de andere kant, als je nu heel even oplet, Paul... dan zit je over vier jaar gewoon geramd, Dan weet je overal wat van over vijf jaar. Ja, dan kun je ook gewoon even interessant doen op feestjes. Ja, kun je zeggen, dat wist ik al lang. Oké, okay, naast wie hebben we nog meer dat het middenveld? Ja, Stroomman. Natuurlijk. Ja, best logisch. Het ja, en... is dus de grote man in Rome dan. Ja, en daarvoor uh, Maher. Ja, beste voetballer van de Eredivisie misschien wel. Op zich ook logisch. Ja. ja. Snijder en uh, Van der Vaart uh, zien we niet meer terug? Ja, Van der Vaart is dan 36, Van der Vaart ja, en Snijder hebben nu eigenlijk al, al het probleem dat ze niet meer in de omschakeling het kunnen belopen. Snijder van de Vaart kan alleen nog maar spelen op een middenveld waar twee man in hun rug staan om het vuile werk op te knappen, zeg maar. En, en, nou, voor, en voor, dat... voor welke voetballer heeft Jolante dan inmiddels uh, een Snijdertje ingeraald? Ja, nah, dat durf dat, dat, dat ik er niet te zeggen. <laughs> Statistisch gezien uh, zal het misschien wel een zanger weer worden dan? <coughs> ja, ja. Ja, wie weet. Oké. Okay. als een uh, van de rappers ver of zo... bij uh, <laughs> Maar die zit er ook niet bij in je, je elftal. Nee. nee, Nee. Of komt hij nee, nog in de aanval? Nee, nee, dat gaat niet gebeuren. Wie staat er wel in de aanval? Uh, op uh, rechts, Ola John. <interferen> uh -huh. En dan in de spits. Ja, dat was eigenlijk de lastigste positie. Maar... Uh, Locaria van PSV. Nou ja. Een, ja. Een, een spits die vorig jaar een aardige doorbraak heeft gemaakt... en veel scoorde, productief was ja, voor een weinig minuten. Hij heeft een waanzinnig hoge doel moyenne. Ja. Hij scoorde ja, gemiddeld meer dan uh, één doel per 90 minuten bij PSV. En op een gegeven moment lag hij moyenne, geloof ik... Op één doelpunt per 60 minuten, Kijk. Omdat hij gewoon, Als hij erin gewoon alzijdig kwam, wordt hij, hij gewoon altijd. En dat vinden jullie bij kattenaccio.nl als uh, is natuurlijk hartstikke mooi. Hey, ik wil nog even de buitenspeler van, uh, van je weten. Dat, uh, kan ik die over vijf jaar ook weten. Ja, Sean Paul Boetius. Kijk, Boetius van Feyenoord, uh, ook een grote doorbraak gemaakt dit seizoen. Ik, uh, ja, ik begrijp het helemaal, je hebt uh, gekozen voor de namen die nu al wel op een aardig niveau meespelen. En die dan nog steeds een acceptabele leeftijd op hebben. Ja. Dat is waar, maar was inderdaad een gewaagde keuze. Daar gaan we weer nog even van houden. Bellen we over vijf jaar terug, oké? Okay? Ja, lijkt me helemaal goed. Pieter Zwart, dankjewel. Van kattenhatje.nl. We houden de site in de gaten. En een fijne dag. Doei! Doei! <laughs> Dit is Kensington bij Radio 1 met Home Again. Straks Peter Jan Rens hier. You got it, won't your heart. back. Again van Kensington. Een band die te gast was in de allereerste editie van een Nog Steeds Wakker. Een programma van WNL. dat na de zomer weer gewoon verder gaat. Tussen 2 en 4 dinsdag op woensdagnacht. Het is 16 over 5. Wij zitten te wachten. Waarschijnlijk net als u op de komst van meneer Cactus. Peter Jan Rens. Zometeen uh, vragen we hem over zijn terugkeer. aan het uh, front van uh, het uh, televisie, uh, televisiewereldje. En maar, theater. Ja, maar we zien hier nog niet dat hij langs het raam uh, aangelopen komt. Dus ik denk dat we even over kunnen. Maar, uh, uh, hij schijnt er al bijna te zijn, maar daar ondertussen gaan we, nog veel we, van horen. De, we gaan er inderdaad nog veel van horen. Want zo heet dit uh, programma ook. Uh, maar waar we ook nog veel van gaan horen is van onze eigen Stijn van Antwerpen. Want dat is de jongste en misschien nu al beste weerman van Nederland. Stijn. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben jou net maar met een taak naar buiten gestuurd en we, we zijn iets vroeger bij. Dus ik, ho ik hoop dat het je gelukt is om iemand uh, ...te vinden. sta je, inmiddels, je staat buiten de studio voor de duidelijkheid. Je bent ergens in Hilversum nu. Dat klopt, hè? Ja, dat klopt. Uh, het weer, uh, dat mag je dan uh, eerst wel vertellen als de nieuwe Piet Paulusma. Hoe is het? Even kort. Nou, het is, uh, ik zie de maan, maar <laughs> hij is niet meer helder. En dat betekent dat er toch wel uh, ja, een verandering aan weer uh, eraan zit te komen. Dus uh, dat is in ieder geval een teken dat we het vandaag niet droog gaan houden. Nee. Ai, ai, ai, ai. En heb je iemand gezien in je buurt? Nee, niet. Het is echt opvallend rustig. Volgens mij is Nederland echt, uh, echt aan het ontwaken. Nou ja, we zenden ook uit vanuit het uh, Radio 1 gebouw. <laughs> en daar nou, beginnen ze natuurlijk pas om uh, een uurtje of zes. Ja. ja, wij zijn toch al de hele tijd aan het werk. Ja, dat klopt. Met een klein clubje. Het is hier verder inderdaad uh, best wel rustig. Maar toch wil ik die, die kreet wil ik wel eventjes horen hoor. Ik bedoel, uh, er moet toch iemand zijn. Zit er iemand bij de receptie of zo? Uh, dan moet ik weer naar binnen lopen. Ik sta nu echt uh, precies voor het NOS-gebouw. Nou dus, uh, ja, uh, heb je PTO Rens waarschijnlijk net langs zien vliegen, maar die is nog niet binnen. Dus ik zou zeggen, Stijn, uh, wij hebben wel even hoor. Ja, heb je wel nou, even. Loop maar eventjes naar binnen eens even kijken of het de mevrouw van de receptie. Of is de meneer? Ik zal eens, ik zal eens. Ja, het is, het is een mevrouw, geloof ik. Maar ik weet niet of zij... <laughs> nou, kom op. We hebben er geen camera bij, dus je hoeft je in die zin niet te schamen. Ik, uh, Piet ik... Paulusma is altijd goed op braderieën en op partijtjes. Omdat hij dan eerst het nieuws vertelt en dan vervolgens eventjes die catchphrase eruit gooit. We hebben net besloten dat het voor jou... Mooi. Mooi zou worden. En Hoe moet ik dan afsluiten? Mooi. Ja, mooi. mooi. Dus je zegt van nou, uh, het is nog eens heel makkelijk ook. Want het weer is vandaag... Nee, ja. Het gaat regenen. Oh, ja. ja. Ja. Maar ja, we moeten dan een positieve draai aan geven. Ik zal eens even vragen of deze meneer uh, mee wil werken. Uh, meneer, <laughs> ik, uh, ik moet het weerbericht afsluiten. Ja. En uh, in Drenthe zeggen wij dan altijd mooi. Zou u dat kunnen zeggen? Jazeker. Ja, dan zeg ik het weer is mooi en dan zegt u mooi. Oké, okay, daar gaan we. Het weer is mooi. Nou, je hoort het. Het weer is Mooi. De nieuwe Piet Paulusma is geboren op Al. We hebben hem echt gevonden. Hij moet nog 18 worden. Stijn van Antwerpen werkt al 2,5 jaar hier uh, bij ons bij uh, Radio 1. Hey Stijn, dankjewel. Oh, het is, dankjewel. is goed, Stijn. Zeker. En ik uh, uh, hoop dat je een beetje kan genieten van het mooie weer vandaag. Nou, jullie ook. En dat het niet snel gaat regenen. En ondertussen, de deur vloog open. Misschien hoorde je tot dat achtergrond. Het is 19 over vijf. Leuk bezoek in de studio. Er komt een jeugdhelst van ons beiden binnenlopen. Ik geef even een handje ondertussen, Paul. Ja, ik eh, heb hem ook een handje gegeven. Ja, leuk bezoek in de studio. Uh, nu te gast in, gaan we nog veel van horen, is tv-legende Peter Jan Rens. Vooral in de jaren negentig was hij een van de uh, populairste tv-presentatoren van Nederland. Met ja. programma's als De Grote Meneer Kaktus Show. Uh, geef nooit op, vijf tegen vijf. Doet hij het of doet hij het niet? Je wordt aan de beurt. Uh, ja, ga maar even Labyrinth. doen. Laat weer Ja. Uh, late Night Show. Al oh, oh, die programma's. Zijn, ja, zijn we er dan al, al doorheen? Ik denk wel. Ik zal er één of twee gemist hebben, maar... Oh. Goedemorgen. Ja, ik ken de titels allemaal. Goedemorgen. <laughs> Leuk dat je zit in ieder geval. Ja. Dit is een tijd om misschien nog in je pyjama te zitten, hè? Ja, absoluut. Toch ik vind... had hem net uh, uitgedrukt, maar om nou in de auto in de pyjama te gaan zitten is een beetje vreng. Was Dat is wel toepasselijk geweest. Ja, ik heb eigenlijk spijt van dat ik niet gedaan heb. Hadden we meneer Kaktus <laughs> niet kunnen draaien? Ja. En de stropdas, hè? Ja. Ik had het uh, pyjama met de stropdas uh, erin. Word je ja. vaak uh, aangesproken als uh, meneer Cactus of als uh, Peter Jan Rens? Het is ongeveer hetzelfde. Ik bedoel, Peter Jan Rens of meneer Cactus is... De, ik bedoel, dat, dat maakt helemaal niks uit. En iedereen gebruikt het door elkaar heen. Inmiddels ben ik een soort uh, ja, meneer Cactus geworden. Dus, uh, iedereen heeft dat. dat die, ik geloof dat die namen gelijk zijn. Ja, ik zie dat je, je partner hebt meegenomen. Is dat meneer Cactus of is het... Uh, <laughs> hoe, hoe noem je hem? Dat is Virginia. Ja, Virginia, mee. zeg je... Zeg, maar hoe Virginia... Zij noemt Pete? mij Peter. Ja. Gewoon Peter. Ja. ja, Peter. En dat is ook nog zonder Peter Jan. Terwijl ik Pe vroeger weet dat het altijd was Peter Jan. Moest ja. je dan zeggen voordat je dat gat insprong. Peter Jan, nooit, nooit neemt alleen Peter. Dat is het wel maar anders. dat was met Geef Nooit Op. Geef Nooit Op. Ja, laten we even om ja, de stem in te komen. Jan ja, reis, ja. Even, geef Nooit Op doen gewoon. Top. Ah. Soms gaat het. Soms gaat het niet. Soms, soms, soms, kan het niet soms, soms kan het niet. Soms wil het niet. En dus soms mag het niet. Maar zeg nooit stop, want in je kop daar past geen stroom. Dus geef nooit op, geef nooit op. Nee. Nee. Nou, geef nou, nou zou ik het natuurlijk aan mijn eigen ja. vijfjarige zelf... vooral verplicht zijn om nu te vragen... waarom ben ik nooit uitgenodigd naar die twintig brieven? Maar Paul heeft betere vragen. <laughs> nou ja, We hebben je uitgenodigd omdat wij vannacht... In, uh, gaan we er nog veel van horen uh, vooruitblikken... eigenlijk op de komende nou, vijf, wat zal het zijn, zes jaar... Ja. En uh, nou weten we dat jij uh, nou ja, ook uh, veel plannen hebt voor de komende jaren. Ja, ik heb uh, sowieso mijn, mijn comeback, voor zover verder de comeback is, dat, dat moet gaan gebeuren. Maar met eigenlijk met een, met een nieuwe manier van televisie maken, dat is e economie en entertainment. Economie en entertainment. en entertainment, ja. Ik heb een programma, ik heb een soort formule bedacht. Een sharing friends formule. Waarin je een talkshows kan hebben op televisie. Wat meteen een spel is. Waar je wat kan winnen. Waar het ook een product placement achtig spel is. Wat meteen entertainment is. Een nieuw show. Uh, en een personality show. Dus ik heb alles in één gegooid. En dat ga ik binnenkort allemaal maken. Nou, dat klinkt goed. En ja. um, uh, op wat voor termijn denken we? Want uh, ik uh, een paar jaar geleden. Wat uh, was het plan om een, een nieuwe publieke omroep op te richten? Dat ging mis. Waar ging het mis? Dat ging mis omdat het namelijk al bekend werd. De AD had namelijk de, de scoop, om je dat zo maar te zeggen. Mm -hmm. En die zouden het bekendmaken. Maar uh, ik had Radio 1. Dat had ik achter mij aan. Dat was hey, tussen dat de goed. middag. Was dan uh, uh, werd je gevolgd. Dat was een, programma, dat was een leuk programma. Dat werd je elke keer zes minuten gevolgd. Dat is bij de Geertshaven, denk ik. Huh? De gids FM was dat zeker of niet? Ja, ja. dat weet ik niet precies. meer hoe Het was wel een hele goede reporter. Maar ja. wat daar gebeurde was dat Radio 1 ontdekte dat ik daarmee bezig was. En toen kregen we op dinsdag, terwijl we op zaterdag eigenlijk het bekendgemaakt zou worden in het AD. Zei de omroepster, gaat Peter Jan Rens, nee, Peter Jan Rens gaat nieuwe omroep beginnen. En uh, dat was eigenlijk een beetje vragend, maar dat werd als een soort feit ge, uh, gesteld. En toen op een bepaald moment was het nieuws er vanaf. En toen ging het eigenlijk mis. Wat zou je het willen? Ja, ik ben er nog steeds mee bezig. Met een, uh, ik, ben, of, ja, ik, heb, ik ben door de commissariaat van de media heb ik, Ben ik, ben ik goedgekeurd. Dus ik ben officieel een omroep. Maar dan moet je toch 50.000 leden voor hebben ook? Ja, maar dat komt bij de volgende ronde. Moet dat, ik bedoel, wanneer is dat? Dat is over twee jaar geloof ik. Uh. Ja, nou, dat weet jij ook niet. Dus van die vragen dingen wat er met die omroepen gaat gebeuren. Maar over twee jaar geloof ik dat je weer een ronde hebt en dan heb ik mijn handtekeningen op orde. En... Maar dan is het ook de bedoeling dat ik ook op andere platformen aan het uitzenden ben. Gaat het dan ook over uh, waar je het net over had, uh, economics. And... Ja, ik heb, ik, op een of andere manier ben ik uh, ook de, in, mijn, in mijn hele situatie waarbij ik cactus heb opgebouwd. En ik heb, uh, uh, ik heb natuurlijk een faillissement achter de rug. Uh, uh, dat is maar één hoor. Want uh, heel veel mensen denken dat ik. Ik een heleboel keer vier bent. Ga er toch meer, hè? Dat lees je dan overal. Ja, dat, maar het komt steeds meer terug. Maar ja. ik, het irriteert mij ontzettend dat die economie zo slecht gaat. Maar het, het, een, een goed format, televisie maken, en dus radio maken, je moet gewoon geld verdienen. En dan kan je goede radio maken en goede televisie maken. Nou, daar heb ik mij gewoon op geconcentreerd. Ja. En dat ga ik nu doen. Dus eigenlijk op een bepaald moment met z'n allen lachend rijk worden. Maar eh, geld verdienen kun je toch niet bij de publieke omroep? Jawel. Publieke omroep verdient ontzettend veel geld. Dat zie je ook. Het is een hele economisch systeem. Hier. Vroeger, hoe de, de, als jullie ziet wat er gebouw is, prachtige studio's zijn opgebouwd. Jullie hebben een aardig salaris. <laughs> Ik bedoel, er moet 100 miljoen bezuinigd worden. Ja, maar dat moet overal. Maar je moet dan moet je met een nieuwe economische prikkel, met nieuwe formats... moet je uh, dingen aanboren uh, die geld verdienen. En dat is de kunst. En dat is het leuke. En daar ben ik gewoon mee bezig. Ja. Maar dat hebben jullie ook. Radio 1 moet ook een... Die heeft uh, een, een hele restyling gehad met uh, een tijdje geleden ja, met absoluut. Sport en Nieuwszender. Maar de laatste ja. keer dat je echt een tv-programma had, was 2002? 2003 ben ik ermee opgehouden. Kan je het nog? Ja, ik wil, ja, eigenlijk wil ik nog steeds. Kijk, dat is een van de dingen waar ik nog steeds. Wat ik het leukste vind. Ik wil eigenlijk nog steeds een late night. Ik heb toen die late night gedaan. Mm -hmm. Nou, daar werd door allerlei politieke redenen werden we van, van, werd ik, na honderd uitzendingen werd ik eruit zoet. Maar ik zou het liefst gewoon een soort David Letterman show willen. Elke avond. Dat is nog steeds hm. mijn. Uh... Maar de, de plekken zijn nu verdeeld de wereld door. Uh, Pauw Witteman, komt nu in een talkshow met Humberto Tan. Hoetan. Mm. Maar de talkshows zijn er nog niet in mee. Ben je daar nou niet voor gebeld, voor zoiets? Ja, er wordt stevig gepraat natuurlijk. En is het dan RTL of is dat dan de VARA? dan? Ja, bijna contact met iedereen. Maar het enige is dat het verschil tussen de publieke omroepen... en natuurlijk de commerciële omroepen is... dat bij de publieke omroepen duurt het langer voordat je op de zender bent. Omdat die programmatie en de planning ligt anders. Dat is het enige verschil, maar je zit constant met iedereen te praten. Maar jullie weten ook, je praat niet alleen met de publieke omroepen... maar je praat met name met de productiemaatschappijen... die voor die publieke omroepen werken. Dus mm -hmm. het is altijd wat indirect. Nou, dat is, Het klinkt allemaal en, erg interessant. Uh, we gaan je zo meteen nog meer vragen hm. over... Uh, ja. Ja. Ik, ik geloof dat er ook ja, een nou. comeback is van uh, meneer Cactus. Ja, meneer Cactus komt terug. Dan en dan We gaan er we... zo meteen ja? meer over. Ja? Dus ja, ja, we ja, blijven er ja, zitten, dan uh, gaan wij naar uh, Bruno Mars met uh, Treasure. Baby squirrel use a sexy motherfucker. Give me your, give me all, give me your attention, baby I gotta tell you a little something about yourself You're of wonderful flawless, ooh, you a sexy lady But you walk around right here Bruno Mars op Radio 1 om 1 voor half 6 met Treasure. Een hele goede morgen bij ons in de studio is nog steeds Peter-Jan Renspan. Ja, in de uitzending gaan we nog veel van horen. Want we gaan nog veel horen van Peter-Jan Rens. Uh, hij zei net dat hij bezig was met de publieke omroep... dat we jullie nog graag van de grond uh, uh, zien komen. Uh, maar je bent ook bezig met een internetomroep. Nou, dus we zijn eigenlijk de internetomroep... Uh, we maken ook internet-tv, gaat er nu aankomen. Uh, en die kleine stukjes, die worden dan eigenlijk... Uh, naar de, uh, als, naar de uh, verschillende tv-programma's uh, uh, gestuurd. Dus, maar hoe moet ik dus dat voorzien? Nou, gewoon eigenlijk hele korte items. En die items gaan allemaal over e uh, eigenlijk economie en, uh, en entertainment. En, dus uh, bijvoorbeeld wat ik vandaag aan het opnemen ben, is, is een programma over de markt. Mm. Dus dat betekent dat ik echt op de markt sta en daar ook uh, uh, uh, een aantal artikelen verkoop. Zoals bikinis en uh, uh, allerlei uh, t-shirtjes en al die dingen meer. En daar doe ik mijn interviews. Ja. Maar is dat het, uh, de, de tv zender die uh, gaat... Uh, uh, de, die, in, Tenerife zit. Nee, dat is Holiday Talent Channel. Er zijn een paar dingen. We hebben Holiday Talent Channel zit in Tenerife. En Holiday Talent Channel doet eigenlijk alleen, die is bezig met programma's te maken. Dat als iemand op vakantie gaat, mm -hmm. dat hij dan tijdens die vakantie krijgt hij een totale uh, uh, hoe noem je dat? Een totale uh, organisatie aangeboden. Om bijvoorbeeld van metselaar naar zanger omgeschoold uh, te worden. Dus je gebruikt je vakantie of je sabbatical om een, uh, om een ander beroep te krijgen. En dat is Holiday Talent. Channel. En dat doen we op de achtergrond van uh, een Tenerife. Maar wat wij hier doen, is eigenlijk het sharing friends... met je vrienden de economie aanzwengelen, uh, rijker worden en uh, uh, uh, uh, uh, uh, elkaar entertainen. Maar nou, uh, dat klinkt alsof je echt uh, met veertien uh, dingen tegelijkertijd bezig bent. Ja, dat ben ik bent. ook. Ik heb op een heleboel dingen ingezet, maar dat net zo goed als je een, verschillende uitzendplatforms hebt. We gaan namelijk een kanaal gaan we openen, we gaan natuurlijk de publieke omroep, die willen we altijd doen, wat er ook gebeurt, maar uh, je, je, je maakt ook je showtjes op internet enzovoort, dus je, je pakt alle uitzendplatforms en we maken ook een blad, daar zijn we mee bezig. Dus in al die dingen, en dat moet je tegenwoordig wel, want um, zo zitten de media in elkaar. Maar heb je er allemaal wat tijd voor, joh? Ja. Dat is een duidelijk antwoord. Ja, zeker. dat is wel wat, er, wat mij dus verbaast. Ik zit nu, ja. nu, nu dit, dit aan te horen. En ik, ik zit hier al heel de nacht. Dus je, je spreekt voor mij heel snel, hè dus Je bent heel enthousiast. Je hebt het ja, ja, over ja. je bedrijven nu. En het enige wat mij opvalt, is dat ik denk... Je vertelde volgens mij tien minuten geleden... Ja, ik wil eigenlijk zo'n avondprogramma, zo'n nachtprogramma. En dan denk ik nu ineens... Je bent hier nu heel erg druk mee. Hoe kun je dat nou... Hoe, hoe, zou je niet deze bedrijven bijvoorbeeld heel erg gewoon direct inruilen voor een kans in de avond? Bijvoorbeeld? Ja, maar dat kan toch tegelijk Ik bedoel, ik moet gewoon niet alles doen. Ik coördineer het, maar ik heb gewoon mensen die, die ermee bezig zijn. Dus ik kan heel simpel, als ze mij aanbieden... of ik organiseer op mijn zender straks op het kanaal een late night show... kan ik die heel gemakkelijk doen. Ik moet niet te veel andere dingen doen. Ik hoef het alleen maar aan te sturen en dan moet het verder in de markt worden gezet. Dus ik heb een aantal mensen die daar gewoon mee bezig zijn. Uh, bedenk je dan ook veel formats? Ja, dat is mij. Ik moet de, de dingen bedenken. dus in een kort, in twee zinnen uh, drie. Sharing Friends, wat ik doe, is een uh, programma waarin je met je vrienden iets kan bereiken uh, of uh, een prijs kan krijgen of een. Dat is meer dan uh, twee zinnen. Een reis. Ja, dat ja. is één, twee. Het tweede <sus> is namelijk een soort Big Brother in een grote mol, waar we mee bezig zijn. Big Brother in een grote mol. Ja, dus omgekeerde Big Brother in een grote mol. En een mol is zo'n zo'n warenhuis. Ah, oh een groot waarhuis, ja. ja. Ja, winkelcentrum. En het derde format is de Winkel van Nederland. En dan wij maken clips voor mensen die, uh, die een winkel hebben. Dus dat betekent: heb je Miedema brillen? Dan maken we het liedje: Miedema, Miedema, Miedema, Miedema, Miedema. Hij heeft mooie brillen. En dan maken we een clipje. En zo proberen we het MKB in Nederland uh, weer uh, op poten te krijgen. Dus die economie beter te laten lopen. Oké. Okay. En wanneer gaan we het allemaal zien? Want uh, de deze, komen, de, deze, ja. de, deze dingen heb je nu allemaal bedacht. Maar ja, je, je, je hebt ze natuurlijk niet vastgelegd. Dus straks gaat er iemand anders mee aan de halen, omdat je het hier op Radio 1 hebt geroepen. Nee, nee ik heb, dat ligt allemaal vast. Dat ligt zo ontzettend vast. En bovendien, er komen een aantal programma's aan van de omroepen die ons gaan volgen hierin. Oh. En daar kan ik nog niets te veel... Ja, kom op, ja, iets, welke, ietsje, welke omroepen? Ietsje. Uh, ik kan de omroepen... Uh, ik mag dat eigenlijk niet zeggen, SBS. En, uh, maar die gaan namelijk. Daar komt een programma aan. waarin ik mijn uh, taakcel. wat jullie ook zeggen van. Mijn, mijn targetcel. binnen die drie maanden. dat het allemaal uitgezonden wordt. Uh -huh. heb ik dat en dat bereikt. Met andere woorden, heb ik, een, heb ik zoveel performance in de markt gezet. en ben ik zoveel meer waard. dat je dat dus eigenlijk in economie kan uitdrukken. Moeten eigenlijk moeten wij rekening naar SBS sturen. want dat was precies wat wij wilden vragen. van wanneer ga je. He, wat, wat nee, maar zij volgen het. Jullie, maar, jullie, kunnen de, jullie kunnen het natuurlijk vragen. Ja, Wij kunnen je over, gewoon over drie maanden terugbellen <laughs> en zeggen hoe staat ja, het ermee? Ja. Ja. En hey. die drie maanden, die drie maanden, dat is een. Het, alles staat nu klaar. Juist. Ja. Dat is... nou, daar zometeen meteen nog even meer over. En we hebben het net al beloofd, maar het is nu even niet te sprake gekomen. Uh, de Meneer Show, uh, ja. En de terugkomst daarvan en jouw samenwerking. Daar gaan we het zo over hebben. Ja, ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. We gaan nu eerder terug naar vanavond, vannacht eigenlijk. Ja, maar... Wij uh, zenden vanaf twee uur al uit. Ja, u bent waarschijnlijk net wakker. Hè? Het is vijf over half zes. Uh, normaal gesproken heeft dit programma ook nu al wakker om dit tijdstip van Omroep BNL. Maar wij zijn om twee uur al begonnen. En we hebben vanaf die tijd dus ook wat muzikanten op bezoek gehad. Bijvoorbeeld, niet de minste, misschien wel de maker... van de grootste hit uit Nederland op dit moment, Mr. Props. Hij was hier en speelde live. Uh, het zorgde voor kippenvel bij uh, deze beide prestatoren. speelde Plot. live waves. en uh, Die gaan we horen en daarna ook nog Hille Hille is de zanger van When We Are Wild. Hij speelde hier solo, Excuse Me. Ook dat was mooi. Dus even een blokje met muziek live opgenomen hier vannacht bij Radio 1. rising every time Daar gaan we nog veel van horen met Paul Stoel en Diederik van Zessen. We were young and sweet and now we're back to see what life has lost, but life has lost and I wonder repeat what you said to me about moving on, my moving on. you oh, I'm a inside Supposed meant to be never suited us, never suited. Elsewhere, you take it. Helemaal eens eentje, hele stellingwerf. De zanger van When We Are Wild speelde dit nummer. Een uurtje of twee geleden hier in dezezelfde studio was hij bij ons te gast. En daarvan hoorde u zojuist de opname. Het is nu 42 minuten over vijf, kortom bijna kwart voor zes. U luistert naar Omroep NL met het programma. Daar gaan we nog veel van horen. En we gaan sowieso nog veel horen van de comeback van Peter Jan Rens. En hij is nog steeds bij ons in de studio. Ja, uh, we hadden het net al over uh, de grote comeback van de grote meneer Cactus Show. Uh, wanneer? Uh, ik denk dat wij de 17e augustus beginnen we met de eerste. 27. augustus hebben wij de eerste voorstelling weer op de, in het theater doen we voor Kika. En uh, dan wordt er een tour gemaakt en we maken een tv-serie. En uh, die tv-serie heet eigenlijk de Supermarkt. En je ziet al op internet, zie je al een, uh, een, een filmpje. De supermarkt van uh, de, meneer Cactus. En dan bouwen we eigenlijk een supermarkt waar een hele serie in komt. En de klassieke manicakte show in de ring komt ook weer terug. Die wordt momenteel ontworpen door Tommy. Op tv? Ja. Terug op tv. Gewoon uh, voor Nederland te zien. Hè? Ja. En is het dan op een lokale zender of is het? Nee, dat wordt de officiële grote zender. In welke zender wordt het? Dat zeg ik nog weer niet. Weer SBS? <laughs> dat zeg ik nog niet. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar ik, dat nou, het kan geen meer. SBS. Nee. Hmm. En um, nou, hebben we iemand aan de lijn? En dat die... kan ik echt niet, daar kan ik echt niet over oh, antwoorden. Misschien... Ik zeg er eigenlijk nu al te veel. Maar dat, ik oh nee, nog helemaal. we hebben nog gezegd. Dat is waar. Maar... Je zit te glimmen. Je, je, ja, daarom. Je geeft die de indruk dat Maar het we erom. hebben in ieder geval met een cactus. komt terug met de, grote, eigenlijk de, de, de, de grootste kweet niet van Nederland. En dat is Johan Flemings. Ik bedoel, er is één man die dat, die dat echt kan. Naar mijn ideeën. Dus we hebben eigenlijk Johan Flemings als, als kweet niet erin gezet. Wat een uh, bijzonder partner in crime. Ja, want Johan wordt een ontzettend uh, je weet, Johan is ontzettend publiciteitsgeil, mediageil. Die vindt het geweldig om in de media te zijn. En uh, die moet eigenlijk op een andere manier nu gebracht worden. En uh, ja, de kweet niet erop past hem. We hebben al gerepeteerd, die kweet niet erop past hem fantastisch. Jij zegt mediageil? Ja. En uh, we hebben hem toevallig aan de lijn. <laughs> Johan, ben je ja, daar? Ik, alleen omdat ik altijd. Uh, onderraken als er een camera in de buurt is. Dan ben je toch niet media geil? Nee, dan ben je gewoon geil. <laughs> nee. <laughs> nee jo Johan Nee, maar dat is positief bedoeld, Johan. Dat weet okay, je toch? Maar okay. jij, ben, jij vindt het fantastisch om... Uh, om voor de media... Ik bedoel, je doet de gekste dingen voor, voor, de, voor de mensen in de media. Of het nou Ik radio, niet. tv of film is. Ja, nee... Dus, ik, ik, ik doe eigenlijk alles. Uh, ja. ik, ik, ik, ik doe, je je mag me best een mediaslet noemen, dat vind ik helemaal niet erg. mediaslet. <laughs> hey. hey, ja. uh, hoe, hoe zijn hey, jullie ja. uh, elkaar op de spoor gekomen? Nou, ik heb Peter Jan uh, al leren kennen. Ik heb natuurlijk verschillende shows van hem ja. vroeger meegedaan. De Late Night Show en uh, nog wel andere programma's. Dus, uh, Zit jij bij, de beurt en uh, Dat was wel erg grappig, altijd. Ja. Johan was een van de mooiste travestieten die speelde in de Late Night Show. Hij, hij danste en tapdanste op de bar. Hey, Johan? Uh, daar zullen we tappen niet over hebben. Hè? Ja. Ja, mocht u net zijn ingeschakeld uh, en uh, klaar zitten voor het uh, Radio 1 Genaal zo meteen om zes uur. U luistert naar uh, de Johan die u hoort, is Johan Flemings ja. Die gaat meedoen nieuwe, niet. Uh, met, met Peter Jan Rens uh, uh, Meedoen met de uh, grote meneer Kaktushow, die dus terugkomt niet alleen in het theater, maar ook op televisie, Paul. Ja, dat, dat, dat werd net gezegd, inderdaad. En uh, ik, ik, ja, Daar verbaas ik me toch over, want jullie zijn uh, steeds vaker uh, te zien als uh, een soort van... Uh, partners in crime van elkaar. Ja. Jullie uh, trekken veel met elkaar op. Um, maar jullie uh, proberen ook voet aan wal te krijgen... voor een serieuze politieke partij. Probeerden we. En dat, uh, daar zijn we eigenlijk een beetje in gesneuveld, hè, Johan. Nou, het is nog niet, helemaal geluk, nog niet helemaal gelukt. Ik heb het, ik heb het zelf ja. drie keer gedaan. Peter Jan heeft het afgelopen jaar de reclamecommercials meegedaan voor de partij. Ja. Ik dacht, nou dat moet lukken. lukken. Nou, niet altijd lukt het allemaal. Maar ja, dat, dat hoeft ook niet allemaal. Maar we blijven proberen natuurlijk. Ja, goed, zijn we gaan er gewoon voorbij, hoor. Maar we hebben mooie filmpjes gemaakt. Dat sowieso wel. Ik weet in ieder geval zeker dat er niemand zulke uh, ja. partijfilmpjes heeft... Als de partij van de toekomst met uh, ja. Peter Janssen en Johan... Maar die politieke uh, ja. partij, die kunnen we definitief uh, uh, van ons... Uh... Oh, nee. Nee, nee we gaan nee, altijd. Geef nee, nooit op. Nee. Als er weer een kans is, <laughs> doen we ja. gewoon mee. Want die politiek, dat is echt... Johan, daar moet iets in gebeuren. Dat is zo saai in Nederland en zo... Ja, dat is, is gewoon een... oh. En dan zeggen we op, tegen alle politiek En wij, wij ook, geef nooit op. Ja. Ja, wij blijven erbij. Ja. Je bent nog steeds, Johan is nog steeds officieel de minister van Feest. Nou, je, je, ik heb uh, op internet ook zitten zoeken. Uh, in de combinatie Johan Flemings, Peter en Jaren, Jullie zijn ook de boeken voor feesten en partijen als ministerie van feesten. Ja, ministerie ja. van feesten is de ultieme feestband. Maar uh, iemand kan jullie dan toch niet serieus nemen als politicus? Uh, dat weet ik niet. Pim Fortuyn zat ook namelijk in de darkrooms en die werd ook serieus genomen. Ja, helemaal niet. Hij noemt dus een. Uh, sowieso is dat natuurlijk in een heel andere tijd dan een, uh, een. Dat kan ook iemands wens zijn, maar sowieso is dat ja, natuurlijk maar, iets anders. Ja, Hij noemt dus een partij niet. De daar, de moeten de partij te af, daar moeten we echt mee afrekenen. De politici doen dingen. En, behalve in Nederland, want dat wordt geheim gehouden. Mm -hmm. Maar politici doen dingen die ook heel erg extreem zijn en die zeggen zeg neem nou Bill Clinton. Die had ja. ook geen seks met haar. En ik bedoel, maar dat was een fantastische, uh, was een fantastische president. De comeback. Maar hit. inderdaad, maar jullie willen toch niet echt, uh, hebben niet echt een idealistisch doel wat jullie met willen bereiken. Ja wel. Ja, Johan, leg dat uit. Ja. Nee, we hebben gewoon, we gewoon een bepaalde verandering. Als je ook al ziet, we hebben in 2002 en ja. 2003 meegedaan met de verkiezingen. Hoeveel zaken er overgenomen zijn, daar wil ik er niet meer over hebben, dat, waar, waar wij mee kwamen met ideeën. Nu bijvoorbeeld ook weer. Ik hoorde afgelopen week dat in de zaak in het nieuws, dat de Partij van de Toekomst mee kwam En wat je denkt, hé, dat komt niet aan. Wat was het dan? Overgenomen, maar we hebben opgenomen, nee, Ondanks, Johan, wat dat was het ook serieus nemen. Ja, Johan, maar wij hebben bijvoorbeeld... nu hebben wij voor de Pier van Scheveningen... Hebben wij een voorstel voor de Partij van de Toekomst. En daar hebben wij een voorstel gedaan... en dat is een zeeorgel te maken van de Pier van Scheveningen. Met optreden. Ja, maar dat, dan, dat is dan weer, weer een, een, de, de, de noviteit eigenlijk. Ja. Maar het, het ging nu eigenlijk om de, de hele serieuze zaken. En ik moet, moet zeggen... Die, daar, die hadden wij natuurlijk ook. Maar ja. je kunt natuurlijk altijd een combinatie maken in de politiek. van Zaken met de knipoog brengen uit, uit, uit, uit, dan in de media. Maar uiteindelijk wel heel serieus werk doen. En dat was oh. de achterlijke dag. Nou, ja, nou Johan, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou ja. zei Peter Jan net dat, dat, dat de, de, de, de, de, de grote meneer show terug op televisie komt bij RTL 4. Leuk. Oh, oh, oh, oh, oh zegt RTL 4, zegt hij. Oh, dat is niet mijn uitspraak. Hoe weet je dat? Ook niet het, het, het, mijn uitspraak hoor. Nee. Ik weet, niet. Ik weet het niet. Ja, vind ik wel goed. Ja, hij zit in ieder geval goed in zijn rol. Ja. Hey, uh, Johan, um, ja, succes met uh, de rol van Ik weet het niet. Um, ja, misschien, misschien horen we die hier nog wel. Ja, ik, wanneer moeten we naar de theaters? In hoeveel theaters is hij te zien? Het hele, hele seizoen wordt hij verder geboekt. We zitten op alle plekken. Ik bedoel, wij zijn in theaters, we staan overal. Dus dat is, dat is een van de, van de leuke dingen van de Grote Mene Cactus Show. Daar gaan we dus nog veel van horen. Ja. Okay. En hey, we krijgen en Er komt direct een single uit. Met, uh, die hebben we nog niet. Met uh, DJ Galaga. Dus, uh, dus die heeft zich ook gevoegd bij het team van uh, de Grote Meneer Kaktus Show. Nou, dat uh, klinkt als dat een. leuke dingen. Een heel groot feest. Toch? Hey, uh, wij uh, wij danken Johan voor even. Dank Johan voor zijn gekomen. Ja, tot ziens. Een hele fijne. Ja, ochtend nog. <laughs> Heb je eigenlijk ook iets met het Brits Koningshuis, Johan? Nou, Johan is nu weg natuurlijk. Ja, ja. Maar hij had haar, zou je zeggen, wat te vieren uh, gehad, lijkt me. Ja. Is er dan een keer. Heb je het gemist Peter al? Ja, ik heb het gemist. Nou, gaan we het zo meteen in het ra okay. Radio 1-journaal nog wel even over. Maar dat Mooi. is straks om 6 Blijf maar okay. even van de Schotse Emily Sande maakt het 7 voor zes bij Radio 1. U luistert naar Omroep WNL met het programma Daar Gaan We Nog Veel Van Horen. Nog steeds bij ons in de studio, Peter Jan Rens. hadden eigenlijk nog wel twee of drie liedjes willen draaien, Paul. Maar uh, deze man heeft zoveel plannen, daar kunnen we eigenlijk kunnen we daar nog uren over doorpraten. Dat denk ik ook. We hadden we nou eigenlijk net een primeur met uh, dat uh, de grote meneer cactus terugkomt. Komt. Ja, maar mag, in, mag het ja. in het theater? Was in het, het door, theater, ja. Stond, ja. Dat stond ja. er ook nog niet in de krant nee, nee, he, en nee, op nee. tv en internet? Echt, maar nee, cactus Meneer Kaktus draaide altijd ontzettend goed in theater. Samen met Joep van het Hek waren we toen de beste uh, voorstelling... die al een jaar van tevoren al uitverkocht was. En dat zijn we nu weer aan het terugbrengen. Hebben we nog meer nieuws dat we kunnen maken? Nu we er toch zitten. Ja, het is... Uh, ik, ik, ik heb al alles al bijna verteld. Ik ben in ieder geval. Wat, wat, wat, wat ontzettend belangrijk is, is dat ik. Denk dat ik op de drempel sta om een nieuwe vorm van televisie te maken. En, en dat is voor mij de grote spanning die er nu is. Alles is gereed. Ik heb de organisatie. Ik heb, uh, dus hetzelfde wat we toen hadden met Big Brother. Met doet -do hij het of doet hij het niet? Met al die nieuwe programma's. Denk ik dat ik iets heb aangeboord. En dat over drie maanden weten we dat zeker. Dus over dus drie hebt... maanden kan je in wezen. Nee, dat is dat sharing friends. Met je vrienden iets bereiken. Ah, dat is echt een, spe dat is een spel, joh. Dat is fantastisch. Maar je zegt we en, en, en Big Brother, ja, vergeef me. Maar het zal mijn leeftijd zijn, maar had je daar iets ook mee te maken dan? Nou, wij zaten toen, we deden allerlei Big Brother, een aantal vormen van Big Brother, die probeerden we ook altijd uit op televisie. En dat deed je ook in, doet hij het of doet hij het niet, en al die dingen meer. Big Brother, ja. ja, maar het was, die sensatie was, dat we toen een programma in de markt zetten, dat niet verkocht werd, hebben jarenlang hebben ze ermee geleerd, en mm -hmm. opeens was het op Veronica, om vijf uur s middags, en toen ging het dan zeven uur, en opeens was het een gigantisch succes. En economisch werden een succes, omdat er die sms'jes gestuurd Juist, maar, maar toen ging het economisch lekker en je zei net eerder al... Ja, maar Nederland uh, gaat economisch ec heel goed. Nee, e zei zei eerder, economische crisis heb ik een hekel aan. Dus ja, je maar je moet nu een aantal oplossingen vinden om, uh, om, om, om geld te verdienen. Ik schrijf even mee. En, en de oplossing om geld te verdienen is dat je echt met nieuwe concepten moet komen... en, uh, en dat mensen... Hey, jij hebt dus iets uh, fantastisch, een uh, van de beste tv-programma's uh, ooit bedacht, hoor ik net. Doet dit het of doet dit het niet? Nee, net. Dat, dat, dat nieuwe programma. Waar we nog veel van gaan The horen. De komende, ja, ja. De komende drie maanden. Ja, ja. Houden we je aan. Um, <laughs> en uh, uh, wat ik me dan afvraag. Want ja. uh, je bent dan eigenlijk sinds 2003 niet echt op televisie geweest. Dat is ongeveer tien jaar nu. Um, ja, gaan ze dan ook bellen voor programma's als uh, Sterren Springen op Zaterdag. Ja, of ja, ja. Uh, Expeditie Robinson. Of, ja. Waarom zien we jou er nooit in? Nou, omdat ik... Uh, A, die sterren springen zou ik gaan doen. Dan had ik mijn hoogtevrees overwonnen. Ik vond het namelijk een geweldig programma. Uh, vooral de Engelse versie, hoe ze dat deden. Dus ik heb ja gezegd. Maar toen ging het opeens niet door. Omdat RTL en de productiemaatschappij van Oerlemans kwamen niet overheen. Uh, om, uh, uh, over de uitzenddatum. Dus ik zat er echt in. Maar... Helaas. Ah, helaas. Ja. Uh, maar ik, er komen een aantal programma's aan. Uh, uh -huh. Ook een programma over, van BNN. Uh, waar wij uh, gevolgd worden. Waar ik dan weer gevolgd word met uh, Virginia. En met name. Uh, dat is het programma. Kan ik dat vertellen, Virgin? Dat, het, je zal het maar hebben. Dat, dat we daarin zitten. En dat, uh, dat is het. Uh, uh, dat wij zo in, met elkaar zijn en een enorm leeftijdsverschil hebben. Ja. Naar de, 40 uh, jaar? Nee, veel meer. 50? 42, 42. nou we hebben dit natuurlijk wel uh, gezien. Want dit, dit filmpje van jullie twee uh, ja. is, is een groot succes geweest. Ja. En, en is eigenlijk uh, een, een, een YouTube-hit geworden ook, onder andere. Ja. Wat vind je daar dan van? Ja, lachen. Het uh, is een filmpje van, ik meen de privé, de uh, telegraafafdeling privé. Die, die zijn, hebben van jullie een soort portret geschoten. Hè? Een weekend was het. Z was dat goed? Weekend, oh, sorry. Weekend, ja. Vergeef me. Maar um, wat ik me dan afvraag bij het zien van zo'n filmpje... Is, word jij gebeld of bel jij zo iemand? Nee, het is zo, als je op een bepaald moment nieuws hebt... je wordt meestal gebeld en dan is het heel simpel... dan spreek je af, unieke reportage met foto en interview... en daar staat ook altijd een geldbedrag tegenover. Aha. Dat is het aardige. Dus je, betaalt, je verdient bijvoorbeeld voor een interview 2000 euro. Maar kloppen die interviews dan? Want dan kun je natuurlijk gewoon een hoop verhalen verzinnen en een beetje geld verdienen. Uh, ja, dat zou kunnen. Maar je weet dat in de, in de gossip-pers... Uh, alles klopt. Uh, alles klopt, dus uh, <laughs> dat maakt niet uit. Nee, kijk, dat is hetzelfde. Als je op een bepaald moment een programma maakt... en je gaat naar een programma toe... dan uh -huh. krijg je er ook geld voor. Ik bedoel net zoals een presentator geld voor krijgt. Jij doet je best om zo, uh, je, om zo goed mogelijk... Uh, je te laten portretteren bijvoorbeeld... of te laten interviewen. Heeft niets met de waarheid te maken. En jullie stonden hier natuurlijk hartstikke verliefd op. Maar ja, als je dan ziet dat zo'n ding... Uh, wat zal dat zijn? Uh, uh, 10, okay, ja. 10.000 ja, ja. keer bekeken is, dan is ja, 2.000 euro ja. uh, misschien nog een beetje karig. Nou, dat vind ik niet. Het is, uh, ik vind dat mooi geld. Ik bedoel, als je weet wat je in deze tijd uh, uh, uh, verdient, denk ja. ik dat je. Peter, -Jan, kunnen we het ook nog even over tv hebben? We hebben nog een ja. eh, klein minuutje. Zijn er nog uh, uh, programma's die je nu op tv ziet waarvan je denkt, wauw, of zijn er presentatoren die ja, goed zijn? Er zijn ja. de sowieso. De, ik vind. Uh, op dit moment nationaal vind ik te weinig presentatoren. Met name jonge presentatoren die uh, lef hebben. Maar dat komt omdat ze vastzitten aan het vreselijke systeem van netmanagers... En, en, en bij de commerciële omroepen een, een ontzettend strak commercieel format. Maar de, het lef om programma's te maken zie je toch wel op sommige plekken terug. Ik zag BNN zag ik een aantal dingen terug. Je ziet het, uh, maar ik vind uh, dat... De mogelijkheden die de media bieden aan, aan, aan jonge mensen en aan nieuwe programmamakers, is veel te klein. Vinden wij ook. En, en dat daar, daarom, dat is. Is, daarom ben ik ook begonnen met dat Sharing Friends. Dat worden talkshows, daar moeten nieuwe uh, presentatoren voorkomen enzovoort. Die veel meer dingen mogen en durven. Ja. En niet de terreur van hoe het hoort. We, uh, het, er is een verschil tussen radio maken. Dus, uh, dus, uh, en, en doen alsof je uh, radio maakt, dat is radio je spelen. En je moet echt radio maken en televisie maken. En dat is het leuke. Ik durf niet eens te vragen wat wij gedaan hebben. He? Ik durf het niet eens te vragen van Peter. Ik ga niet op advies vragen. Ik ga je wel bedanken voor je komst, Peter Jan. Ik vond het ontzettend leuk. Peter Jan, is... me altijd weer hij komt weer uh, helemaal terug. En was de, gast, de laatste gast. in. Uh, uh, daar gaan we nog heel veel van horen. Vier uur lang hebben we u uh, langs vele hoogtepunten geleid, Paul. Ja, de nieuwe Kim Holland, Mr. Props, de nieuwe Bert van de Vier. Ze waren er allemaal ja. bij. We danken hen voor uw komst en u voor het luisteren. Volgende week is WNL hier gewoon weer. En zometeen Bert van Sloten met het NOS Radio 1.